8 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Onnodige risico's voor reiziger bij incident in spoortunnel. Marokkaanse koning levert macht gedeeltelijk in. Een Finse coalitie zonder ware vinnen. Machinisten en conducteurs moeten bij een calamiteit in een spoortunnel... de eerste 10 minuten de leiding krijgen. Zo wordt voorkomen dat reizigers onnodig veel risico lopen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 Dopingzondaars mogen vanaf 1 juli geen ploegleider meer worden... of een andere functie uitoefenen in de staf van een professionele wielerploeg. De maatregel geldt alleen voor nieuwe gevallen. De UCI benadrukte dat het terugdringen van doping... een van de belangrijkste onderwerpen van de komende jaren blijft. Het weer bewolkt en vooral aan de kust buien. In de loop van de ochtend ontstaan er in het hele land buien. En dan vanmiddag windstoten en kans op onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen opnieuw veel regen...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 Een hele goede morgen. Het is zaterdag 18 juni. Het is onrustig in Hilversum. Niet iedereen staat namelijk te juichen bij de plannen van het kabinet voor de omroep. De politiek reageert zo op het getande knars. Ook alles over Bussenshaft leggen we straks uit. Maar eerst de spoortunnel. Machinisten en conducteurs moeten in de eerste tien minuten na een incident in een tunnel de leiding krijgen over de trein en de passagiers. Nu is het nog zo dat ze moeten wachten op instructies van de treindienstleiders en van de brandweer, waardoor kostbare minuten verloren gaan en passagiers onnodig gevaar lopen. Dat staat te lezen in een rapport van de expertgroep Platform Transportveiligheid. Die onderzocht een brand in de Schiphol in juli 2009. De expertgroep beveelt aan dat er een oefencentrum wordt ingericht voor NS-personeel, zodat men leert hoe te handelen bij een tunnelbrand. Op Schiphol staat verslaggeester Karin Albers. Karin, en wie heb jij bij je om erover te praten? Nou, naast mij staat Frank Reitsma. Hij is directeur veiligheid van de NS. En heeft het rapport natuurlijk met heel veel aandacht gelezen. Een oefencentrum, meneer Rijtsma. Um, ja, wat gaat daarin gebeuren? Ja, in het oefencentrum wat we gaan bouwen, daar gaan wij al ons treinpersoneel... dat zijn dus zowel de machinisten als de hoofdconducteurs, gaan wij trainen in de praktijk hoe ze moeten handelen... Als er toch een trein strandt in een tunnel waar een incident plaatsvindt. Want wat ging er mis destijds in 2009? Nou, het belangrijkste wat misging is dat de trein in de tunnel bleef stilstaan en dat de reizigers in de trein bleven. Voor ons is van belang voor de veiligheid van de reizigers dat ze zo snel mogelijk uit de tunnel zijn. Dus het liefst hebben we ook dat de trein zo snel mogelijk uit de tunnel gaat. Daar zijn ook alle procedures en afspraken voor aangepast. Mocht de trein uiteindelijk toch stranden in een tunnel. Dan willen wij dat het personeel zo snel mogelijk kan reageren en zelfstandig ook besluiten mag nemen om een trein te evacueren. Ja, want de situatie nu is dat mensen in feite, dat gebeurde ook in 2009, gaan zitten wachten. Hè, moeten met de verkeersleiding um, contact hebben, uh, wachten op de brandweer. Er nou, gaan 10, 15 minuten voorbij waarin er eigenlijk chaos is en niemand weet wat hij moet doen. Ja, en daarom hebben wij ook besloten dat wij voor de eerste 10 minuten, dan is het personeel op zichzelf aangewezen en zijn de reizigers op zichzelf aangewezen. Dat we ervoor zorgen dat de reizigers en het personeel weten wat ze moeten doen en snel kunnen reageren. En waarom is het zo belangrijk om die trein de tunnel uit te krijgen? Nou, van belang is uh, dat de trein snel uit die tunnel gaat. Want u kunt je voorstellen, een tunnel, als daar rook in komt te staan, dan, uh, dan blijft die rook ook hangen. En uh, daarom willen we die trein zo snel mogelijk naar buiten hebben, want dan heb je ook veel minder last van rook en vuur. Ja, maar dan moet er wel stroom op die kabels naar boven uh, zitten, hè? Ja, dat is ook een van de aanbevelingen uit het rapport. Daar zijn we ook erg blij mee, dat de stroom op de bovenleiding blijft. Wat ja, was nu procedure eigenlijk dat dat al meteen afging bij een calamiteit. Ja, dat was eerst de procedure. En gelukkig blijft hij erop staan en dan kan de machinist ook besluiten om gewoon door te rijden.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 En dan? Eindeloos blijven oefenen? We blijven oefenen, want dit is heel belangrijk. Dit zullen we jaarlijks gaan, gaan oefenen. Het wordt opgenomen in de basisoefening, Dus iedereen wordt jaarlijks weer getraind om dit te doen. Oefenen, oefenen, oefenen. Uh, nu kan ik me voorstellen dat misschien niet iedereen even stressbestendig is. Ik bedoel, kan iedereen dit leren? Uiteindelijk, dat zien we ook in de luchtvaart, iedereen kan dit leren. Dit is echt iets wat je uh, als een soort automatisme moet gaan doen. Uh, en wij weten uit de ervaringen van de luchtvaart dat dit mogelijk is. Ja, het is op zich een, een vraag die natuurlijk wel vaker na aanleiding van dit soort rapporten wordt gesteld. Maar ook nu komt hij weer bij me boven. Het klinkt eigenlijk zo eenvoudig. Hè? Waarom is hier niet eerder aan gedacht? Ja, u zou zeggen het klinkt eenvoudig. Dat lijkt ook zo. Uh, maar het aanpassen van dit soort situaties, ja, daar kom je achter als je echt heel lang met alle partijen die erbij betrokken zijn onderzoekt wat er nou eigenlijk aan de hand is. En er moet eerst iets gebeurd zijn kennelijk, wil men het zo diepgaand gaan onderzoeken. Vaak gebeurt er na een incident zo'n onderzoek en dan blijkt dat het toch handig is om het anders te doen. Dan lijkt het heel simpel, uh, maar ze, ze lijken voor de hand te liggen, maar blijkt toch niet zo simpel te zijn. Roel, uh, Roel Berghuis van FNV Spoor, u heeft meegeluisterd wat er gaat gebeuren met de machinisten, met de conducteurs, al die oefeningen. Heeft u er een beetje vertrouwen in? Ja, het is sowieso goed voor de reizigers en, en goed voor het personeel. Dat, dit geeft veel duidelijkheid en, uh, en zeker zeg maar, de duidelijkheid naar het oefenen. Uh, Zo'n tunnel oefencentrum, ja, dat moeten we ons best zo snel mogelijk komen. En, nou, het is goed dat de directie van de N.S. en ook die minister zich daar hebben over uitgesproken. Die punten zijn binnen. Prettige dag verder. Karin Albers was dat. Dan gaan we het hebben over de bezuinigingsplannen voor de omroep. Het is een dag nadat ze gepresenteerd zijn, maar er is al de nodige commotie geweest. Omroepen zijn boos over de meer waarop het kabinet die 200 miljoen euro wil gaan bezuinigen. Gaan erover praten met Mariko Peters, Kamerlid van GroenLinks en Maarten Havenkamp van het CDA. Goedemorgen uh, alle twee. Goedemorgen. Om te beginnen, de VARA en de BNN die, uh, hebben al laten weten dat ze uit onvrede over de plannen de fusiebesprekingen willen stoppen. En de tros begint ook uh, lastig te doen. Mevrouw Peters, verbaast u dat? Ik was eerlijk gezegd wel verbaasd, omdat de minister zelf in haar brief schrijft... ik heb de plannen van de omroepen overgenomen. Maar later blijkt dat dat toch niet zo één op één het geval is. Leden, lidmaatschap, geld wordt duurder. En het is onduidelijk hoeveel geld de omroepen krijgen als ze een fusie zijn aangegaan. En ik begrijp dat ze daar ontevreden over zijn. Ja, eh, ze, ze, ze zeggen zelfs, meneer Havenkamp, we stoppen er nu mee. Um, althans met de fusiebesprekingen. Kan dat dan uh, zomaar? Want uh, de, in de plannen wordt er wel van uitgegaan. Nou ja, zij kunnen natuurlijk zelf stoppen met uh, de fusiebespreking. Alleen er staat ook in de plannen dat wij dat dan gaan doen. Hè. Dan krijg je een gedwongen huwelijk. Dan moeten ze alsnog. Ze, ja. willen, ze willen niet trouwen, maar ze moeten van de politiek trouwen. Nou ja, goed. Wij, wij hebben gezegd in het uh, regeerakkoord... Uh, we gaan straks nog maar 500 miljoen uitgeven ten opzichte van de 700 miljoen. Uh, en die gaan we zo efficiënt mogelijk uitgeven. En dat gaan we uitgeven aan programma's. Niet aan bureaucratie, dus jullie moeten gaan fuseren. Maar een beetje hun argument ook is van... Zulie uh, hey, uh, uh, van de EO en, en, en Max en dergelijke, die hebben het niet gedaan. Die wilden lekker zelfstandig blijven. Wij zijn zo aardig om met elkaar uh, besprekingen aan te gaan. En nu worden we gestraft. Nee, zij worden niet uh, gestraft. Uh, wij hebben gezegd, we geven geld uh, vanuit de belastingbetaler... om programma's te maken. Niet om allerlei dure gebouwen, uh, secretaresses en andere zaken te doen. Vara en BNN waren de eerste, die zeiden, wij begrijpen dat. En wij gaan samen praten en wij zijn een gefuseerde omroep. Ook heel verstandig. Er waren ook politieke partijen die zeggen... we geven alleen de grootste zes straks een zetmachtiging. Dan hadden de VARA en BNN allebei niet meer bestaan. Dus ik vond het als CDA heel verstandig dat ze gingen onderhandelen. Daarom heb ik ook tegen de minister gezegd... wat mij betreft steun je dat. En krijgen straks fusieomroep ook een soort bonus. Want nu is het zo, als je meer dan 400.000 leden hebt... dan tellen die leden daarboven niet meer bij. Dus dat zou voor een tros inhouden 65.000 leden tellen nu al niet meer mee. Nou, dat wordt straks veel beter. Ja. Mevrouw Peters, bent u het een beetje, snapt u een beetje de redenering die ook meneer Havenkamp erop nahoudt? Nou, wat, er, um, wat ik erop tegen heb, het is pappen en nat houden... met een uh, verouderwetst verzuild stelsel. En er wordt nu een soort van perverse prikkel gegeven... aan nog weer dat ledenaantal... als doorslaggevend criterium voor het verkrijgen van zendtijd. En um, het overgrote deel van Nederland is helemaal niet lid van een omroep. Het overgrote gedeelte van Nederland kijkt wel heel veel televisie... heeft dus baat bij goede publieke omroep. Maar nu is kwaliteit en de diversiteit... In het programma aanbod is niet een doorslaggevend criterium voor het geven van zendtijd. Uh, Ledenaantal, zegt de minister, wordt nog belangrijker. Um, dus ik snap wel uh, dat, uh, dat sommige omroepen teleurgesteld zijn. Ja, uh, eigenlijk had u gewild naar een heel ander systeem, een soort uh, Engels model als ik u zo begrijp. Wij willen toen naar onafhankelijke productiehuizen. Veel omroepen gedragen zich eigenlijk ook al als productiehuizen. En dat dus niet het feit dat je uh, een groot aantal leden aan je hebt weten te binden... doorslaggevend is voor je zendtijd. Want een groot aantal Nederlanders binden zich niet meer aan verenigingen. Maar de kwaliteit van je programma's, dat is uh, in andere landen ook zo geregeld. En ik ben er voorstander van dat we dat nou Nederland ook doen. Zeker als je nu ziet dat de plannen van de minister op de eerste dag al klappen in Hilversum. Ja, klappen in Hilversum, er is protest. Maar Mag ik heel even ja, reageren op het avond. punt van, van ledenaantallen? Want uh, als ik zie hoeveel mensen er lid zijn van een uh, omroep in Nederland... en we hebben de ondergrens op 150.000 uh, leden gesteld... de grootste politieke partij in dit land is het CDA met 60.000 leden... Dus je kunt zich voorstellen van hoeveel mensen ja, er nog lid zijn. Vers, het verschil is natuurlijk wel dat het CDA en ook GroenLinks. onderhevig zijn. Uh, eens in de zoveel jaar aan verkiezingen. Dan ja. kunnen we met z'n allen er toch iets over zeggen. Nou, het voorbeeld van het CDA nee, is maar... heel interessant. Want CDA heeft een groot aantal leden. maar een uh, veel kleiner aantal zetels in het parlement. En um, wat je ziet is dat traditioneel. Uh, de oudere mensen, traditioneel de religieuze mensen... Uh, nog hechten aan het lidmaatschap van verenigingen. Zo organiseren zij zichzelf. Maar heel veel andere mensen, het overgrote deel... 14,5 nou, uh, miljoen Nederlanders is niet Peter, lid van een omroepvereniging. Uh, 14,5 miljoen. Ja, wacht even, want anders gaan we het uh, hebben weer over, over dit onderdeel. En ik wou nog ook een paar andere dingen uh, bespreken. Want er, het is een behoorlijk groot uh, pakket. Mag ik het ook even over de wereldomroep hebben? Ik lees in de volksstand van vanochtend uh, dat het CDA achter de schermen... Bezig is om de wereldomroep te redden? Nou ja, we hebben uh, de wereldomroep-intergeerakkoord gered. Uh, wij hebben gezegd, uh, van, wij vinden dat de wereldomroep... Uh, een aantal hele belangrijke dingen doet. Onder andere ook zorgen dat mensen in andere landen informatie hebben. Hè. En dat doen wij dus nu uh, door het naar Buitenlandse zaken te brengen. Daar zit de specialiteit in welke landen moet welke informatie zijn. Hey, ja, maar komt er nog iets bij verder nu? Of is dit het wat er in uh, de plannen van gisteren staat? Want dat wordt een beetje gesuggereerd uh, door het verhaal in de Volkskrant. Dat er nog meer bij komt. Haverkamp. Ja, ik probeer even te denken van, wij hebben Rof. gewoon gezegd... De... U <laughs> probeert die gesprekken achter de schermen nee, een ja, beetje te reconstrueren. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Wat kan ik wel er, vertellen, er, wat er, kan er ik niet vertellen? Erbij er, er komt uh, ten opzichte van wat. Kijk, er is heel duidelijk gezegd, de wereldomroep heeft drie taken. Eén is uh, het nieuws geven voor de Nederlander op de camping. Twee is zorgen dat mensen in het buitenland ook onafhankelijke nieuwsvoorziening hebben. Die tweede taak, daar is een bedrag voor. En dat bedrag gaat straks betaald worden uit de begroting van buitenlandzaken. zaken. Mevrouw Peters, wat moet wat u betreft absoluut veranderen? Um, ledenaantal moet niet zo'n doorslagkrevend criterium zijn, maar kwaliteit. En er moet opnieuw gekeken worden naar de orkesten en het koor van het uh, muziekcentrum van de omroepen. Um, die krijgen nu echt een genadeloze slag, terwijl daar toporkesten tussen zitten. Dat moet mee worden gewogen ten opzichte van de andere orkesten in Nederland. En niet apart in de mediabegroting uh, uh, zo'n klap krijgen. Ja. En wat moeten we wat u betreft nog uh, veranderen? Ik vind er nog Haverkamp. een duidelijkere positie voor de regionale omroep. U had in het vorige uur ook hier iemand vanuit de regionale omroep. Ik vind dat ze goed samenwerken. Het item wat we net hadden rondom bijvoorbeeld de spoortunnel. RTV, Noord-Holland en de NOS kunnen best samen daar dan straks verslag van doen. Als die eerste oefening gaat plaatsvinden. Ja, goed. Nou ja, ik wens u, want er komt een Kamerdebat over. En er zal nog veel over gediscussieerd worden. Ook in Hilversum denk ik. Ik wens u alle twee veel succes daarbij. Mariko Peters en Maarten Haverkamp van GroenLinks en van het CDA. Straks een conservatieve Duitse studentenvereniging. Die zorgt voor ophef. Er is verkeersinformatie. De N31 die loopt van Leeuwarden naar Drachten. Daar wordt vanochtend druk aan de weg gewerkt. Houdt u rekening met afsluitingen en omleidingen. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Bert van Sloten. De grondwet van Marokko wordt flink veranderd. Gisteravond maakte koning Mohammed VI de maatregelen bekend in een televisietoespraak. Een paar punten. Aan het hoofd van de regering komt een premier. En die premier zal worden benoemd uit de partij die bij de verkiezingen als grootste uit de bus komt. En de rechterlijke macht wordt ook onafhankelijk. Zo zei de koning. الذي تصدر انتخابات het volk mag op 1 juli per referendum zijn stem over de nieuwe grondwet laten horen koning mohammed zei dat hij als eerste voor die grondwet zal gaan stemmen لاقتناء بأنه سيؤزز الموقع الريادي للمغرب في محيطه الإقليمي كدولة تنفرد بمسارها الديمقراطي الوحدوي ja, democratie, dat hebben we verstaan. Ik ben ervan overtuigd, zei de koning, dat Marokko zo een unieke democratische staat in de regio wordt. Koning houdt overigens nog altijd veel macht. Hij blijft de baas over de nationale veiligheid, over het leger en over religieuze zaken. Nadia Boeras, daar gaan we mee praten. Historica in Leiden en lid van de adviesraad van koning Mohammed de Goedemorgen. Goedemorgen. Om te beginnen, wat voor advies geeft u trouwens in die adviesraad aan de koning? Uh, dat advies beperkt zich tot uh, zaken die Marokkanen in het buitenland aangaan. Oh. Je kunt bijvoorbeeld denken aan uh, dubbele nationaliteit... of uh, allerlei andere zaken waar Marokkanen in het buitenland... dus ook de in Nederland mee te maken hebben. Oké, okay, nee, dan weten we eventjes wat de adviesraad inhoudt. Ja. Um, de toespraak van de koning. Wat, wat, vind, wat, wat pikt u eruit? Wat, wat vindt u het belangrijkste? Nou, ik, uh, ik, wat, wat wij gisteren zagen was vooral een hele serieuze getergde koning... die uh, een absolute poging deed om uh, de boosheid van de demonstranten in Marokko een beetje te temperen. Um, wij zagen ook dat hij heel serieus op zijn papiertje keek... en nauwelijks in de kamer keek, of nauwelijks direct het volk toesprak. Dat viel me heel erg op. Um, ik vond hem ook heel erg um, serieus in die zin dat hij uh, daadwerkelijk bereid is... om zijn macht te delen. Ik zeg uh, heel expliciet delen. Want uh, hij blijft nog uh, heel veel bevoegdheden zelf hebben. Ja, want op maar... welke terreinen blijft hij nog uh, gewoon de baas? Maar ja, uh, baas van het leger, hij zal opperbevel hebben blijven. Hij zal leiden daar geloof ik uh, blijven. Hij zal uiteindelijk de de zijn van het Marokkaanse regeringsbeleid. Alleen zijn er wel degelijk uh, uh, veranderingen of hervormingen die hij heeft aangekondigd. Waarbij hij iets minder te zeggen zal hebben. Uh, bijvoorbeeld, hij zal niet meer heilig zijn. Hij heeft expliciet gezegd, een artikel in de, in de oude grondwet, die stelt dat de koning heilig is, onschendbaar. Daar heeft hij nu afstand van genomen. Hij heeft gezegd dat hij uh, burger is, een burgerkoning zal zijn. Uh, hij zal zijn macht ook delen met een soort van superpresident. Uh, die uh, verantwoording um, schuldig zal zijn aan het parlement. Dus het parlement zal ook veel meer bevoegdheden krijgen. Ja, maar op het moment dat dat dan botst... ik bedoel, dat kan je, ga je op een gegeven moment natuurlijk altijd krijgen... dat de koning het ene denkt... en dat het, het parlement of uh, die, ja. su die superpremier uh, iets anders denkt... dan ja. is de koning nog steeds de baas? Nou, ik denk, kijk, de supermier die zal veel meer bevoegdheden krijgen. Die zal ook de minister of de regering voorzitten. Die zal ook ministers kunnen ontslaan, kunnen benoemen. Allemaal met toestemming van de koning wellicht. En ongetwijfeld zullen zij achter de schermen daarin een, een, een, een middel vinden... of een methode vinden waarin ze het beste het beleid ten uitvoer kunnen brengen. Maar ik denk dat het belangrijk is... Ook voor mensen buiten Marokko om te zien dat daar waar democratische processen zich plaatsvinden, dat die ondersteund moeten worden. Ik zie het glas zeker niet half leeg, ik zie het glas half vol. Ja. En ik vind het belangrijk dat uh, ook de koning in zijn aankondigingen heeft onderstreept dat gelijkheid tussen mannen en vrouwen verankerd wordt in de grondwet. Dat uh, de jeugd veel meer voor het zeggen zal krijgen via allerlei raden. Dat ja. uh, corruptie, wat hardnekkig is in Marokko, dat dat aangepakt wordt dat een MSG, de taal van en de cultuur van heel veel Marokkanen in Marokko, maar ook daarbuiten, dat die verankerd wordt in de grondwet als tweede officiële taal. Ja. Nou, dat zijn allerlei belangrijke ingrediënten voor uh, hervormingen, voor verandering. En, uh, dit is zeker het begin, dat heeft hij ook onderstreept. Dit is het begin en het belangrijkste is dat politieke instituties die nu heel zwak zijn in Marokko, ook het parlement, dat die versterkt worden. En dat er een soort van democratische cultuur zich ontwikkelt in Marokko... met behulp van allerlei organisaties, politieke partijen, ja. vakbonden... maar ook uh, de NGO's in Marokko. Goed, dat is het belang van die toespraak van gisteravond. Ik dank u wel voor uh, uw toelichting. Nadia Boeras was dat. Dag. Dan gaan we nog even naar Duitsland. Want in Duitsland wordt op dit moment een verhit debat gevoerd... over de Burschenschaft. De Burschenschaft is een landelijke vereniging voor mannelijke studenten. Een beetje te vergelijken met het korps in Nederland. En binnen die vereniging is nu een stroming... die wil dat de toelatingseisen worden verscherpt. De Duitse Socialistische Partij, de SPD... vindt dat deze eisen gelijkenis vertonen... met de rassenwetten van Nazi-Duitsland. ga daarover praten met historicus Anko Jugens, verbonden aan het Duitsland-instituut. Um, laat we eens even, meneer... Uh, Jurgens, um, ons buigen over die burschenschaften. Wat is dat? Wat zijn dat? Nou, het zijn... Uh, goedemorgen trouwens. Uh, het zijn uh, eigenlijk een soort disputen. Uh, van, ja, je kunt het een beetje vergelijken met de uh, studentencorpora in Nederland. Alleen uh, zijn het uh, meestal huizen uh, uh, waar, waar uh, verenigingen wonen. En het, het zijn meestal veel kleinere groepen dan de uh, Nederlandse studentencorpora. Ja, ja. En hoeveel mensen zijn er dan lid van? Um, nou in totaal zijn er geloof ik 12.000 mensen ongeveer lid van. Nee, maar, maar dit gaat om een veel kleinere club van 1.300 nee. uh, studenten ongeveer. Okay. En er is ophef nu uh, ontstaan, want uh, er moeten strengere toelatingseisen komen, zei ik net al. Uh, maar wat voor eisen zijn dat dan? Um, ja, dat is dus... Eigenlijk erg interessant. Het gaat om het uh, afstammingsprincipe. Uh, dat is het, uh, zeg maar het Duitse afstammingsprincipe. Dat, uh, er is één boersenschap die vindt dat, uh, de, Duitse, dat de studenten uh, meer Duits... Uh, een echte van Duitse afstamming moeten zijn. Duits bloed? Um, en is dus een, uh, Vallen dat één... soort termen? Sorry? Dat Vallen er van die termen als Duits bloed? Ja, in feite wel. Het is dus uh, eigenlijk verbazingwekkend dat dat uh, nu uh, zo is. Uh, dat, er nog, dat, dat, dat dit nog speelt. Uh, dat, uh, kun je, dat kun je eigenlijk niet meer voorstellen. Want de aanleiding is een concreet geval? Ja, de aanleiding is eigenlijk een uh, Chinese student die lid geworden is van een boersenschaft in uh, Mannheim. En uh, die dus uh, uh, niet uh, van... Of tenminste zijn, zijn, zijn uh, ouders zijn Chinees. Hij is zelf gewoon... In de lid van de, of Hij is zelf in, in Duitsland geboren. Hij heeft ook in de boendesweer gediend. Dus hij is dat, dat speelt, dat probleem speelt eigenlijk helemaal niet, zou je zeggen. En men is in Duitsland daar ook zeer verbaasd over, dat dat, uh, uh, dat, dat kennelijk dus iets is wat uh, nog in de boersenschaf uh, een rol uh, speelt. En dat is natuurlijk, ja, de Boersenschaften zijn een eigenlijk hele traditionele verenigingen die. Uh, ja, eigenlijk al in de 19e eeuw zeer bloeide. Friedrich Nietzsche was bijvoorbeeld lid van de boerderschap, Max Weber, allerlei okay. oude maar... beroemdheden. En uh, die hebben dus vroeger dit soort regels gehad. Ja. En uh, het, het merkwaardig is dat ze we die nog het nu nog uh, laten gelden. Ik zou zeggen dat moet je zelf afschaffen. Moderne ja, tijd. Ja, zeker. Ja, en, en dat, dat, dat men gebeurt in Duitsland niet. natuurlijk ook. En uh, de, ik heb begrepen dat de Boersenschap zelf, dus het dagverband, uh, zoals dat heet, dat is dus zeg maar het landelijke uh, de landelijke koepel, dat die uh, nu ook uh, zeer geschrokken zijn uh, van alle reacties en dat er waarschijnlijk, uh, want ze, ze komen dus vandaag bijeen, om hier over te spreken en dat het waarschijnlijk helemaal niet doorgaat. Want uh, zij weten natuurlijk ook wel dat het uh, in het huidige Duitsland absoluut onmogelijk is om uh, dit soort uh, nou ja, zeg maar albollige regels uh, überhaupt uh, uh, uh, door te laten gaan. En uh, ja, het past ook niet meer bij het huidige Duitsland uh, waar bijvoorbeeld de, de leider van de uh, ...FDP-regeringsfractie uh, uh, Philip Rössler uh, uh, uit Vietnam komt. Uh, en waar het dus dus... ...ja, het, yeah. is, het, het is een, een, eigenlijk een reliek uit het verleden... ...nog, nog het is niet van voor deze de Eerste Wereldoorlog... Nee, precies. ...en, en het dus nu opeens plotseling opspeelt. En ze gaan er vandaag dus over praten... ...en de verwachting is dat het wordt afgeschaft. Nou, we weten in ieder geval waar we het over hebben. Ja. Meneer Jurgens, dank u wel voor de toelichting. Graag gedaan. Oké, okay, dank u wel. Nou, dat is meteen het laatste onderwerp van uh, het Radio 1 Journaal. Maar blijven vooral bij, hè, want Peter en Mieke gaan zo door bij de tros. Die vragen zich af waar de oppositie blijft. Die hebben het ook over snelheidscontroles. En later deze ochtend in Kamerbreed... wordt uh, Arabische Lente uitgebreid besproken... met Ad Melkert en Uri Roosendaal. Genoeg reden, want het regent dat het giet buiten... om gewoon de radio ietsjes harder te zetten. Veel plezier.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 Treinreizigers lopen bij een incident in een spoortunnel onnodig veel risico... door de manier waarop de hulpverlening is geregeld. Dat zegt het platform Transportveiligheid. Dat wil dat machinisten en conducteurs de eerste 10 minuten van de calamiteit... de leiding krijgen en beslissen of een trein doorrijdt of wordt ontruimd. Nu heeft de brandweer vaak de leiding. De militair die deze week na een oefening is overleden... is geen natuurlijke doodgestorven. Uit sectie is gebleken dat het slachtoffer is overleden aan inwendige verwondingen...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 Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Weij. Goedemorgen, hartelijk welkom in de Nieuws Show. Het is 5,5 uh, en een half over half negen. Wat ja. gaan we doen? Om negen uur gaan we praten met Raymond Spanjar en... Uh, op zijn boek staat van 3 naar 10 miljoen vrienden. En dat gaat over de website Hives. Die begon hij met een vriend in 2004. En dat werd het grootste sociale netwerk in Nederland. Dat is het volgens mij nog steeds. Het is Nu verkocht aan de Telegraaf. Hij gaat weer op reis, maar eerst gaan wij met hem praten. Dan komt Mathieu Segers vertellen hoe Angela Merkel en Nicolas Sarkozy... weer ouderwets een tandem vormen in Europa... om het hoofd te bieden aan de crisis. De Bomenstichting, ja, die, die verdwijnt, die Bomenstichting. Hoe moeten die bomen dat nou verder zien te redden zonder die stichting? Ja, ja daar maak ik ja. me er toch wel erg zorgen over. Nou, sowieso is bomen altijd een heerlijk onderwerp. Dat weet ik uit ervaring, dus daar gaan we het over hebben. En het laatste onderwerp is verpleegkundige Christine van der Linden. Nou, die komt zo waar. Zij kreeg voor de tweede keer trouwens al een prijs voor onderzoek. En in dit geval was dat een onderzoek naar mensen die weglopen van de spoedeisende hulp zonder dat ze behandeld zijn bestaat ook. Om tien uur, Ad Bos, ja, van beroep klokkenluider... zou je bijna willen zeggen. Het is nu een boek over die hele affaire die zo eindeloos geduurd heeft. En hij komt hier samen met zijn raadsman Kees Corvinus. Ingrid Hoogervorst doet de boeken vandaag. En onze laatste gast, maar niet tenminste Tom Lanois. Hij werkte twee stukken van tsjechov om tot de voorstelling... De Russen, die morgen in het Holland Festival in première gaat. Daar verheugen wij ons op. Zo meteen. Het blijkt dat mobiele controles en flitspalen helemaal geen effect hebben. Nu dat weer. Maar eerst gaan we het hebben over de politiek. Precies, want de Partij van de Arbeid is in de jongste peiling van de politieke barometer nog verder weggezakt. Heeft de partij in de huidige Tweede Kamer nog 30 zetels? Nu zouden de Sociaaldemocraten uitkomen op maart. 24 zetels. En dat terwijl het kabinet in hoog tempo de aangekondigde bezuinigingen uit het regeerakkoord doorzet in beleid. De gezondheidszorg, kunst en cultuur, het onderwijs en defensie overal moet flink ingeleverd worden. Op papier zouden het dan ook gouden tijden moeten zijn voor de grootste oppositiepartij. Maar... De Partij van de Arbeidspinter vooralsnog geen garen bij. En dat terwijl de regeringspartij de VVD wel in de lift zit... en zelfs via extra zetels zou bemachtigen. Over het houdige kabinet en de onmacht van de oppositie... gaan we praten met politiek analist Marc Chavan. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, is het verbazingwekkend dat in een tijd waar er dus zoveel uh, bezuinigd wordt... en dat levert natuurlijk altijd fricties op en mensen worden onrustig... en er zijn altijd mensen aangevat dat er uiteindelijk geen verzet komt... en zeker niet van de grootste uh, oppositiepartij die dat zou moeten leiden? Ja, ik denk dat niemand zal zeggen dat het zo hoort. Het is wel iets wat je in de rest van Europa ook ziet. Links heeft het moeilijk. Links kan niet op goede nieuwe ideeën komen... En dat heeft natuurlijk mee te maken, zeker bij onze Partij van de Arbeid... dat ze zeg maar, tijdens Paars, zo'n jaar of tien, vijftien geleden... dachten dat ze hun ideologische veren moesten afschudden. Uh, omdat we toch eigenlijk bezig waren met het fijnregelen van de verzorgingstaat. En uh, dat deden ze toen zonder de Christen-Democraten, met de VVD. En D66 als uh, helper. Um, en dat heeft eigenlijk... Nederland wat verder gebracht met een aantal dingen. Ik geloof dat de winkelsluitingswet is iets versoepeld. Maar verder heel veel ideeën verward over wat de overheid in Nederland eigenlijk is. Die is de diener van het algemeen belang. Maar ze hebben dat verward met z'n drieën. Met het idee dat eigenlijk alle overheidstaken wel naar de markt konden. Ja, en als je dat dan doet. Um, Waar gaat dan nog de Partij van de Arbeid over? Waar gaat de sociaaldemocratie over? En van die fatale misrekening zijn ze uh, nooit teruggekomen. Ze hebben zich niet hersteld met nieuwe ideeën. Maar zou dat moeten in een klimaat... waarin je toch op je vingers na kan tellen? Dat er overal in de maatschappij een vorse weerstand... tegen de manier waarop er bezuinigd wordt. Dat kan niet anders uh, om dat te organiseren. Dat is toch... Ja, maar dan moet dus eerst... Uh, de Partij van de Arbeid. Je ziet dat de SP doet het beter, ook in de peilingen. Die hebben wat consequenter volgehouden... dat er te veel naar de markt is gegaan van overheidstaken die voor ons allemaal zijn en die niet uh, door belanghebbenden... van de een of de andere kant geregeld kunnen worden. De SP doet het wat beter. En dan hebben we het over elektriciteit en dat soort dingen. Ja, dat soort dingen. Uh, de, de fictie dat het openbaar vervoer een marktbezigheid is. Al dat soort dingen. Uh, de Partij van de Arbeid is ook bezig, de, de, de Denkstichting, de VRD Bekman Stichting, is nu eindelijk bezig met een groot project. waarin ze uitproberen te rekenen wat nu van waarde is om te beschermen. En ze willen daar consequenties aan verbinden. Voorstellen aan de Partij van de Arbeid doen: van wat gaan we er nu aan doen? Maar voorlopig ja, zit de Partij van de Arbeid nog in hun in hun oude spoor van, ja, die bezuinigingen, dat moet allemaal. En als je dat bedrag van bezuinigingen min of meer steunt... Uh -huh. dan kan je moeilijk iedere keer zeggen, bij kunst of uh, bij zorg... Van, Hier maar nee, even nou, niet. Nou, maar even niet. Ja. Dat is niet overtuigend. Maar wat zou er dan nog te redden zijn? He? U zei van, nou, bij de Bekman stichting zijn ze aan het kijken. Maar ja, alles is vergeven bijna he? aan uh, private partijen, toch? Er is toch niet veel meer over? Nee, maar bij, bij kunst zou de Partij van de Arbeid, die altijd was voor, voor de verheffing van mensen die het minder getroffen hadden, zou kunnen zeggen. kunst is nodig om mensen een, een, een leven te bieden dat meer perspectief heeft dan alleen achter de kassa zitten. Dan moet je dus enorm voor beter onderwijs opkomen. Dan moet je zeggen, zorg is de, de, de bottomline van de beschaving. Wij gaan dus niet op uh, thuiszorg, budget voor mensen die toch al een. Donders moeilijk leven hebben. met één of meer ziektes. met gezinnen die het bijna niet redden. dat je daar 90% van bezuinigt. moet voor de Partij van de Arbeid. een, een strijdpunt van iedere uur van de dag zijn. Ja, wel, ja. maar daar zouden ze dan toch enorm mee kunnen scoren. Ja. met dat verhaal. Want, ja. want, maar je ziet dat ook de andere oppositiepartijen. D66 en GroenLinks. die. Daar net zoveel ik je ook niks van aanzeker. Ja, de andere kant niet... van de medaille is natuurlijk dat, uh, en dat hoor je natuurlijk ook in het land. He, he, die Partij van de Arbeid toont eindelijk eens een keer realiteit zien. Dat is het eeuwige probleem, en dat is wat deze coalitie ook aan extra problemen voor links, zal ik maar zeggen, oplevert. Uh, de coalitie van CDA en VVD kan die bezuinigingen met de PVV als uh, ondersteunende partij. Uh, meestal wel doordrukken. Dus dan kan je als oppositie piepen wat je wil, maar dan hou je het niet tegen. Behalve als het gaat over grote onderwerpen die iets met Europa... of iets met het buitenland te maken oh. hebben. Als het gaat om een missie naar Kunduz... of uh, Gaddafi helpen wegjagen in de NAVO... of het gaat over uh, Griekenland redden... dan heeft het kabinet niks aan Wilders die kan daar uh, ketelmuziek maken en zeggen... die Grieken boeven, ga, laat ze maar de Egeïse Zee invallen. En dan wordt er dus gekeken naar de Partij van de Arbeid... die dan op grond van zijn verantwoordelijkheidsgevoel... en zijn oude idee van Nederland hoort in de wereld... een nuttige rol te spelen, tandenknarsend meedoet. En het kabinet aan de meerderheid helpt. En hetzelfde geldt met nog minder tandenknarsen... voor GroenLinks en D66. En die profileren zich daardoor dus... Als helpertjes. Heeft het partijleiderschap van Job Cohen hier ook nog een functie? Ja, binnen de Partij van de Arbeid. En als je de laatste peiling van Maurice de Hond binnen de Partij van de Arbeid mag geloven... is nog steeds de meerderheid van mening dat hij het wel gaat redden. Maar dat klinkt een beetje als de, mm -hmm. uh, de wil die de moeder van de gedachte is. Uh, de vader, toch? Ik heb niet het gevoel dat hij al een dag heeft beleefd eraan die dacht... wauw, nee. nu lukt het. Dus daar moet wel iets gebeuren voordat de Partij van de Arbeid weer gaat vonken. Maar zonder ideeën is het voor iedereen lastig. Maar tegelijkertijd ook een vakbeweging... die uiteindelijk tegen al dit soort dingen ook normaal gesproken een vuist maakt... Ja, die dreigt in onderlinge krakeel uh, uit elkaar te vallen. Dus het lijkt wel of, of het op het hele front uh, dat men niet weet hoe te bewegen. Het is mij een raadsel. Kijk, de vakbeweging is, is verdeeld over de vraag... of ze dan met dat pensioenakkoord uh, wel of niet mee moeten doen... Maar ik zou me kunnen voorstellen dat de vakbeweging zegt: Oké, okay, daar hebben we nu een of ander compromis bereikt. Maar die bezuinigingen, daar gaan we als één man tegen in. Ja. En wat je hoort is een oorverdovende stilte: die kunstenaars hebben hun blokfluit en hun uh, triangel mee naar het plein genomen en hebben daar geprotesteerd. Nou, of spelen nog een keer in de provincie uit protest. Ergens heel diep weggestoken in een maar goed, natuurlijke dat is, omgeving. Daar zijn het kunstenaars voor. Die doen het aardig. De vakbeweging zou het een stuk uh, potiger oh. kunnen doen. Als je ziet wat er in de zorg echt aan stomme beslissingen wordt genomen. Uh, het hele idee dat zorg een, een kostenpost is. Daar zouden ze tegen in kunnen gaan. Nou, Het idee dat onderwijs een kostenpost is dat is nog gekker. Ja en dan op dat de volgende zij zeggen ze dat we een kenniseconomie van de grond moeten trekken. Dus het, is, het zou feest moeten zijn voor de oppositie. Ja, en het is het niet. Nee. Ze zitten allemaal bedremmeld uh, um, om de tafel. Ze kunnen. Ik weet het niet of het te maken heeft met de Nederlandse overleg economie, waar ze te diep uh, ingezakt in zijn. Maar het is, het, is, het, is, uh, het is verbluffend dat er zo weinig uh, geformuleerd wordt aan uh, bezwaren. Misschien dat het komt omdat ze eigenlijk geen, geen alternatieve ideeën hebben... en het wel ermee eens zijn dat de overheid minder tekort moet hebben. Jammer. Dat maakt het natuurlijk ook moeilijk. Of dat het sfeertje ontstaan is dat in tijden van crisis... dat je maar beter niet te veel onderlinge krakeel uh, moet hebben... omdat je in ieder geval gezamenlijk op moet trekken... om eerst die crisis te bestrijden... en daarna maar weer met dit soort problemen aan de slag. Ja, nou ja en van dat gezamenlijk optrekken komt natuurlijk weinig terecht... omdat D66 en GroenLinks eigenlijk bij de vorige formatie al hadden willen aanschuiven... en zich nu duidelijk profileren als een soort reserveband voor het kabinet. Mocht de PVV het te gek maken en Mark Rutte zeggen... ik heb er genoeg van, dan heeft hij de comfortabele positie... dat hij naar die kant kan kijken. Dan staan ze maar al te graag gereed. De SP had tot voor kort natuurlijk over van alles en nog wat... wel kristalheldere standpunten in deze sector. Maar ook daar hoor je weinig. Minder dan ze zouden kunnen, ook op grond van hun eigen standpunten. Je ziet wel in de peiling dat de machtsovername... door Emiel Roemer uh, goed verlopen is. Dat ze echt ja. constant op een zetel of vijf winst staan in de peilingen. Terwijl, ook weer zo curieus, het kabinet eigenlijk... rond de 75 bungelt, maar meestal eronder. Dus er is een gedoogconstructie die eigenlijk een minderheid... in de peilingen en in de beleving van mensen heeft... En die dus vrij ruggerooze dingen aan het doen is. Uh, het is een bizarre en labiele situatie. Nou ja, u schreef vorig jaar het boek... Hè, Niemand regeert, de privatisering van de Nederlandse politiek. Uh, is dan nu toch echt het einde van die verzorgingstaat aangebroken? Hè, waarbij een meerderheid vindt dat de politiek de mensen... te zeer aan de hand heeft genomen en verwend heeft. Dat is de stemming waar de coalitie uh, in zijn uh, taal uh, naar verwijst. In werkelijkheid denk ik dat ook deze coalitie uh, niet zo echt durft te tornen aan de verzorgingsstaat. Je had van de week de presentatie van het ruimtelijk ordeningsbeleid van minister Schulz. Mm -hmm. Die zei ook allemaal stoere dingen van ja, zoals het in België eruit ziet, het is prima. Ja, de, de, land, de bescherming van het landschap werd eigenlijk opgeheven, begreep ik. Maar als je dan al die nota's leest. Verrommelingen ligt op de loer. Dan hè? valt het reuze mee. Dan oh. gaat ze eigenlijk door in de traditie van. Uh, we bouwen toch graag bij de stad en we houden graag wat groene stroken. En dan zie je dus een patroon ontstaan dat dit kabinet uh, stoere praat uitskraamt... die een beetje dicht bij de onderbuik uh, zijn oorsprong vindt. Je zou kunnen denken misschien om de PVV-kiezers uh, aan te trekken. En dat ze overigens nogal in de continuïteit van uh, het, het beleid. De hele verzorgingstaat is opgebouwd... door christendemocraten... sociaaldemocraten en liberalen. En ik ben er niet zo zeker van... dat de liberalen dat echt opgeven. Alleen op een aantal punten... geven ze toe aan... Ja, bijna revanchisme op het gebied van de kunst... waar, die, waar dat geld zo weinig oplevert. En zulke schade aanricht. En, en de hele nieuwe generatie kunstenaars... Uh, ja, echt dwingt om het in de metro van Parijs te gaan leren. Ja, maar goed, uh, Henk en Inget, uh, gaan niet toch niet naar de schouwburg, hoor. Heb ik gisteren me weer laten vertellen, dus... Maar het grappige is dat hun kinderen, als ze toevallig heel goed fluit kunnen leren spelen... Hm. Uh, misschien later een heel ander leven hebben. Hm. Gaat dat maar aan Henk en Inget Maar de muziekschool gaat straks een beetje dicht. <laughs> ja. Hartelijk dank. U hoorde politiek analist Mark Chavan en het ging dus over de vraag... waarom de oppositie amper lijkt te profiteren... van de forse bezuinigingen van het kabinet Rutte. Dank Mobiele controles en flitspalen hebben amper effect op het terugdringen van de snelheid van automobilisten. Vlak voor de controles remmen veel weggebruikers stevig af om vervolgens en na weer flink gas te geven. Vlak na de flitspalen ligt de snelheid zelfs hoger dan ervoor. Dat blijkt uit onderzoek van Dagblad Trouw dat zich hiervoor baseerde op vertrouwelijke informatie van Rijkswaterstaat. De gegevens van zo'n 32.000 metingen werden via detectielussen in het wegdek geregistreerd door computers van Rijkswaterstaat. Van die lussen liggen er zo'n... 10.000 in de wegen. Over het nut van controles en hoe mensen zich dan wel aan de snelheid moeten houden... praten we met Bert van Wee. Hij is hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, na die flitspaal stappen ze dus gewoon weer vol op het gaspedaal. Uh, zou je daarmee uh, kunnen zeggen dat uh, die controles zinloos zijn? Op die plekken waar het zo werkt is het inderdaad uh, vrij zinloos lijkt me. Want het blijkt dat ze heel kort voor die meetpunten pas afremmen. Ja. En al heel snel daarna weer harder rijden. 500 à 1000 meter verderop. Ja. Rijden ze alweer de oude snelheid. En is dat eigenlijk niet gevaarlijk, dat abrupte afremmen? Met name op de linkerrijbaan wordt dan vaak heel erg ge gejokkig. Ja, dat, dat zou je op zich verwachten. Ik heb daar nog geen gegevens van gezien. Dus uh, het is uit de literatuur een bekend verschijnsel. Het kangaroo-effect. En uh, als mensen dus echt gaan afremmen door op de rem te trappen... en iemand rijdt daar kort op, dan zou het zelfs gevaarlijk kunnen zijn. Ja. Maar daar heb ik nog geen enkele aanwijzing voor gezien. Nee, nee, die vaste flitspalen uh, die, uh, die, die kennen de automobilisten wel. Hè? Maar je hebt natuurlijk ook mobiele controles. Dan weet je dus niet waar ze zitten. Hè? Nou, in toenemende mate dus wel. Oh. Via sommige radiozenders worden mensen ingelicht. En in toenemende mate kan je dat ook via je TomTom -tom of vergelijkbaar systeem te weten komen. Dus mensen krijgen informatie over waar wanneer geflitst wordt. En dan hoeft niet iedereen zo'n systeem te hebben. Maar als iemand afremt en de mensen die daarachter rijden... die merken dat, die remmen dus ook af... Ja. dan heeft het toch een behoorlijke invloed. En we verwachten dat in toenemende mate dat een probleem is. Ik, ik begrijp dat u er, vindt dat dat niet meer zou mogen... die informatie via de tomtom uh, verstrekken. Ja, niet meer zou mogen is een groot woord. Maar in ieder geval, het holt daarmee wel het effect... van de controles op het snelheidsgedrag uit. En je moet toch ernstig je afvragen of we dat met z'n allen willen. Ja, nou trouw krijgt die gegevens dus uh, in handen... via een anonieme medewerker... En toen de rechterderijkswaterstaat nog even met een rechtszaak wegens heling. Geeft die inhoud daar nou aanleiding toe? Ik vind het een zeer defensieve reactie, laat ik dat voorop stellen. Okay. Ik heb de gegevens van trouw gezien. Ja. Uh, ze hebben echt goed hun best gedaan. Het zag er heel gedegen uit. Ze hebben veel waarnemingen gedaan op verschillende punten, op alle rijstroken. Ja, volgens mij is het niet zozeer het probleem dat trouw die gegevens heeft. Het is meer het probleem dat kennelijk nu blijkt dat dit soort controles niet zoveel zin heeft. En ik zou juist zeggen, zie dat als een uitdaging om meer van dit soort gegevens gebruik te maken. Nou ja, en ze willen natuurlijk bij Rijkswaterstaat niet dat de ambtenaren gegevens aan de kant doorspelen. Nee, dat is dat, een ander dat, punt, een punt. Ik snap dat ze dat niet willen. Maar goed, die tr Trouw heeft zelf dan die, die, die gevolgtrekkingen uit die gegevens gedaan. Dat hebben zij nooit gedaan. Daar hadden ze natuurlijk ook zelf ook eerder mee kunnen komen. Ja, dat uh, lijkt mij ook een mooie uitdaging om in de toekomst vaker te doen. Oh. Trouw heeft dat gedaan. Ze hebben ja. dat overigens keurig mij voorgelegd voor publicatie. Ik kan publicatie. het zeggen, laten wij nou denken dat we daar een hoogleraar voor hebben. <laughs> ja, nou ja, ze hebben die gegevens uh, heel transparant. Alle gegevens die zij hadden uh, mij gemaild om mij de vraag te stellen, kunnen wij hier inderdaad uit concluderen... dat mensen kort voor die meetpunten pas afremmen en mm -hmm. daarna weer gas geven? Nou, dat zag er allemaal goed gedegen uit. Ik heb nog wat vervolgvragen gesteld mm. over weersomstandigheden, et cetera... Voor zover ik het kan beoordelen, is het toch behoorlijk zeker dat het zo werkt. Dus ja, Trouw maar, heeft goed zijn best gedaan. Maar om, het is misschien flauw om te zeggen, maar daar hoef je ook geen groot wiskundige of ander denker voor te zijn om dit te weten. Jij ja, wist ga, het al. Ja, natuurlijk. Ga er één keer op de snelweg rijden. Je weet het. Dat kan toch nou, ook niet anders? Maar dit, op zich hebt u daar gelijk in. Je had het wel mogen verwachten. Alleen dit is bij mijn weten wel de eerste keer dat we in Nederland ook echt aantonen ja. dat het zo werkt. En voorheen werd altijd gezegd: ja, die controllers, ook al weten mensen dat ze gaan ruim van tevoren rustig rijden en verder later weer harder rijden. En dan heb je toch een flink stuk waarop mensen lager ja, en rijden. En daar moet je dus iets mee. En daar hebben ze dingen op verzonnen, zoals uh, trajectcontroles. Ja, dat werkt veel beter. Ja. Wat is dat? Trajectcontroles betekent dat je over een heel stuk wegvak... de gemiddelde snelheid gaat vaststellen. Dus je hebt een beginpunt en een eindpunt kilometers verderop. En je kijkt of mensen over dat hele traject van bijvoorbeeld vijf kilometer... Uh, zich aan de snelheid hebben gehouden. En dat is natuurlijk heel wat anders dan op één specifiek punt. Is dat meter. een ingewikkeld systeem? Dat is in ieder geval per meting natuurlijk veel duurder. Het is duurder om mensen te moeten volgen over een bepaald traject. Ho hoe werkt ze... dat eigenlijk? Ja, moeten ze aan het begin meten, aan het eind. Ja, dat begrijp ik. Maar hoe werkt het in de praktijk? Want uh, de, die camera's, die zie je wel staan uh, boven, de, boven de snelweg. Maar registreer ze nou elk kenteken... en ja. kunnen ze dat weer uitrekenen bij de, de, de vijf kilometer verder? Precies, dat rekenen is heel simpel, want je weet de afstand en je weet de tijd. En dan ja, weet maar je de hoe herkent snelheid. die dan uh, weer hetzelfde nummerbord? Ja, dat, dat, dat wordt dus door apparatuur herkend. Dus uh, dat is op zich het probleem niet. Maar het is natuurlijk daarmee per voertuig uh, registreren wel duurder. Ja, maar... Ja, negen verder. Maar omdat um, die controles waar Trouw zich nu op heeft gericht, op één punt, kennelijk nauwelijks effect meer hebben. Denk ik dat je toch, als je een bepaald budget hebt voor controles. je het maar beter kan besteden aan trajectcontroles. ook al zijn die per meting dan maar duurder dan met die flitspalen waarvan mensen precies weten waar ze staan. Maar dan is er nog één grappig ding wat die trajectcontroles betreft. Die worden overal in Nederland gewoon aangegeven met borden. Nou ja, die kan je niet missen, zeg. Precies, je weet het dus van tevoren. En het doel is dus niet om mensen te verrassen... met onverwachte snelheidscontroles. Maar het doel is om te bewerkstelligen dat ze precies op die wegvakken... zich ook aan de snelheid houden. Maar het is natuurlijk ook niet zo gek dat mensen de neiging hebben... om uh, snel te rijden, want dit uh, kabinet uh, legt een voorliefde aan de dag... Voor door de snelheid. Ja. De boel wordt breder. Brede wegen. De A2 is nu al vijf baans. Het dus ja. is ook zo, als je snelwegen gaat verbreden... zijn er meer mogelijkheden voor mensen om op de meest linkse baan... harder te rijden dan wat is toegestaan. Ja, Dus dan, dan geeft het kabinet gewoon een signaal af... van nou, zo heel belangrijk is het niet misschien om je snelheid te temperen. Dat is natuurlijk ook zo. De verhoging van 120 naar 130 is natuurlijk ook een signaal... van het feit dat ze dat minder belangrijk vinden. En ik moet wel toegeven, dat is de keerzijde... het verkeer is sowieso veel veiliger geworden. En snelwegen zijn veel veiliger dan 80 kilometer per uur wegen. Dus ja. wij onderzoekers zeggen wel... Uh, je krijgt meer slachtoffers als je van 120 naar 130 gaat. Maar bij 130 zijn snelwegen wel nog steeds veel veiliger... dan 80 km per uur wegen. Ja. De, er zijn systemen dat je het wel naar beneden krijgt, hè? die snelheid. Ja. Bijvoorbeeld het via de verzekering regelen, dat je strafpunten krijgt, zoals in de Verenigde Staten. Nou, dan rijden mensen nog eens vijf kilometer te hard, maar veel meer eh, doen ze niet. Maar kennelijk willen we daar dus niet aan. Nee, en dat is op zich jammer. Dat is een grote psychologische barrière voor dat soort systemen. Als die er niet zou zijn, dan was het principe van intelligente snelheidsadaptie een optie. En dan ben je overal vanaf, hoef je nergens dat? meer te controleren. Dan kan je auto niet harder rijden, Precies. Is dat, het? dat betekent dat je auto niet harder kan rijden dan wat op een bepaalde plek op een bepaald moment is toegestaan. Dat gaat vanzelf, past die zich aan dan. Ja, dat doet de technologie. Ja, Er zijn ook systemen die je alleen maar waarschuwen dat je te hard rijdt... maar de meest vergaande die maken dat je niet eens harder kan rijden dan toegestaan. Maar u kent het uh, gouden tegenargument... dat als je opeens in een gevaarlijke situatie uh, zit... en opeens gas zou moeten geven en dat kan niet... nou dat is al een reden natuurlijk om dat soort dingen helemaal niet te doen. Ja, maar dat, ik denk dat dat tegenargument minder dan 1% nadelen geeft ten opzichte van de voordelen. En het is vergelijkbaar met die mensen die zeggen... ik draag geen gorrels, want als ik in het water terechtkom, dan verdrink ik. Nou, de, de positieve bijdrage van gorrels onder alle andere omstandigheden... is minstens honderd keer zo groot als die ene keer op die, van die uitzonderingssituatie. En zo is dat ook met intelligente snelheidsadaptie... en gas geven in een noodsituatie. Dus daar bent u een voorstander van? Ja, dat zou hele grote maatschappelijke baat hebben. Goed. Hartelijk dank. Hoogleraar Transportbeleid Bert van U het ging dus over het geringe effect van mobiele controles en flits en er zijn misschien andere mogelijkheden. Dank, tot zometeen.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 Dit is Radio 1.